12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der de Putten. Goedemiddag. Grote aanval op overheidsgebouwen in Oeroesgan. Heineken sleept concurrent Om voor de rechter en topstukken uit Parijs naar het Haags Gemeentemuseum. Het is eh, vandaag nou wel bewolkt. Beetje zon, maar ook wel een bui. Vooral in het zuiden is er ook kans op onweer. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 25 in het binnenland. Morgen is er veel bewolking. Af en toe zon, dan wordt het ongeveer 20 graden. In Oeruzgan in Afghanistan is op dit moment een aanval bezig van opstandelingen. De gevechten zijn nog gaande. De eerste berichten die klinken ernstig. Maar even horen hoe het er allemaal bij staat daar. Zo, Zuid-Azië-correspondent Lucas Waagmeester. Eh, wat zijn de laatste berichten die jij hebt, Lucas? Ja, een aanval op het hoofdkantoor van de politie in Oeroesgan. Eh, dat ligt in het voor Nederland natuurlijk zo bekende Taring hè, de hoofdstad van Uruzgan... Uh, dat politiebureau zou zijn bestormd door gewapende mannen. Er zijn verschillende explosies gehoord in Tuinkoud. Uh, ook het kantoor van de plaatsvervangend gouverneur ligt onder vuur. Uh, een gebouw van radio en televisiestation en een aanval op de basis van Matiula Khan. Dat is een militieleider in Oeroesgan die een, ja, een privéleger daar heeft van zo'n 2000 man uh, sterk. Uh, de NAVO werkt samen met deze Matiula Khan. Hij beveiligt uh, met zijn militie bijvoorbeeld de weg tussen Kandahar en Oeroesgan. Eigenlijk de belangrijkste verkeersader in het zuiden van Afghanistan. Er zijn berichten het afgelopen uh, half uur dat er uh, Amerikaanse Apache-gevechtshelikopters boven Tarinkaut zijn gezien. Dus zij mengen zich in die strijd, uh, blijkbaar. Het ziekenhuis meldt inmiddels veel gewonden. Drie doden zijn daar ook binnengedragen. De gevechten zijn dus nog gaande. Uh, het klinkt als een, een fikse aanval, uh, weer op het gezag. Uh, en ook weer natuurlijk in het uh, zuiden van Afghanistan. Maar. Ja, al die details die ik nu noem, het is echt eerste of ja, laatste nieuws. Het zijn berichten, het is allemaal onbevestigd. Maar dit klinkt als, een, als, een, als een, grote, een grote aanval daar. Met als doel misschien wel weer om die militieleider die Matilua kan uit te schakelen. Nou ja, ja, ja daar heb je gelijk. En kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen weken een, een, een, een aantal moordaanslagen op belangrijke personen gezien. Nu is er ja. dus een... Een aanval en op zijn kamp en uh, op, het, uh, op de, de plaats van het gouverneur uh, zijn kantoor. Dus het, het is dan wel weer gericht op personen. Maar dit klinkt ook wel echt als iets, iets groters dan we de afgelopen tijd uh, hebben gezien. Dat waren hele gerichte aanvallen. Uh, voor de duidelijkheid, het, het bericht is dat die Mathieu Khan uh, niet is omgekomen. Hij zou nog uh, in leven zijn. Uh, het, ja, het, maar goed, je hebt gelijk. Het, het zuiden van Afghanistan ligt onder vuur op dit moment. Je kan het gewoon niet anders zeggen. In, in de provincie Kandahar... Twee belangrijke bestuurders vermoord. Gisteren nog de burgemeester van de stad Kandahar. Een adviseur van president Karzai... die ook veel banden had met verschillende stammen in Oeroesgan. Uh, een man met veel invloed in Oeroesgan. Uh, ook hij werd twee weken uh, geleden vermoord. En nu dus, een, ja, naar het klinkt grootschalige aanval... op verschillende doelen in Taringkoud in Oeroesgan. Dus ja, zoals gezegd, het is allemaal nog bezig. We zullen dat het komende uur uh, blijven volgen. En ongetwijfeld om 13 uur uh, meer daarover. Of om uh, 1 uur, sorry. Dankjewel, Lucas Waagmeester. Dan naar de Friese Waddenkust, bij Holwert. Daar is afgelopen dagen ruim 5000 liter paraffine aangespoeld. Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met het handmatig schoonmaken van de kust. Hendrikus Venema van Rijkswaterstaat is bij die opruimwerkzaamheden. Goedemiddag, hoe ziet dat eruit, die paraffine? Ja, paraffine is een beetje te vergelijken met een soort kaasvet... En dat zijn hele grote en ook kleine brokjes. En de grote brokken liggen hier ongeveer van bijna een meter ook. En er liggen ook hele kleine brokjes van een paar millimeter. Ja, paraffine is zeg maar een natuurlijk bestanddeel van ruwe olie. En dat ligt daar allemaal verspreid over hoe groot het gebied? Twintig kilometer ongeveer, zo plus-minus, van de Nieuw Beeldzeil tot de Naad. En hoe komt dat daar, denkt u? Wij denken dat het is niet zeker waar het vandaan komt. Wel is bekend uh, dat paraffine vrijkomt uh, bij het schoonmaken van tanks en pompslangen van olietankers en boorplatformen. We hebben monsters genomen en die worden op dit moment nog verder geanalyseerd. Die paraffine, hoe gevaarlijk is dat eigenlijk? Nou, over het algemeen wordt aangenomen dat paraffine niet schadelijk is voor het milieu. Maar het kan wel zeker gevaarlijk zijn voor vogels. Hè. Als het op hun veren komt overleven ze het meestal niet. We hebben ook monsters al genomen van de paraffine. En uit de eerste analyse blijkt dat het pure paraffine is. En wordt onder andere ook gebruikt voor productie van kaarsen. Maar ook uh, in de farmacie. Nou ja, u moet het allemaal weer opruimen. Hè? Uh, hoe gaat dat het opruimen? Nou, we hebben hier te maken met een uh, natuurgebied. Uh, met een slikachtig gebied. Uh, het is niet mogelijk om machinaal uh, de paraffine te verwijderen. En daarom hebben we handwerk nodig. Waarom en, uh, eigenlijk om... niet? Waarom kan er, kan, kunnen er geen machines? Omdat, uh, nou, omdat die, die, die, die vernielen het gebied. Uh, en die komen ook vast te zitten, omdat het heel erg drassig is. Mm. Dus dat is gewoon niet mogelijk. Dus u moet met de hand. Hoeveel mensen zijn daarmee bezig? Op dit moment zijn er ongeveer 15 mensen bezig. Omdat we, we hebben gisteren hebben opgetrommeld. En uh, dat team wordt uh, na het weekend verder uitgebreid... afhankelijk van hoe snel het gaat. Ja, hoe lang denkt u dat u daarvoor nodig hebt? Want dat is een, een trage ja. methode, denk ik. Ja, klopt. Wij, wij denken dat we ongeveer een week nodig hebben. En uh, waar gaat die paraffine dan naartoe? De paraffine wordt verzameld... En dat wordt later opgehaald door een speciaal bedrijf. En dat wordt weer verwerkt. Uh... Het is wel een nare klus, lijkt me. Nou, het valt best wel mee, hoor. Het is, uh, het is lekker weer buiten dit moment. L lekker vries, uh, vriesje, dus het uh, valt mee. Nou, succes ermee. Hendrikus Venema van Rijkswaterstaat, dank u wel. Bierbrouwer Heineken sleept concurrent om voor de rechter... vanwege fraude en inbreuk op het merkenrecht. Heineken-directeur Wouter Feynhout. Uh, wat er aan de hand is, is dat we erachter zijn gekomen dat er lege Heinekenfusten uh, systematisch hervuld worden met bier dat geen Heineken is. Uh, met het doel om dat te verkopen als waren het wel Heineken. En dat is een praktijk die wij heel erg graag willen stoppen. Om erkent dat het fusten van Heineken vult, maar dat is volgens directeur Mark Snijder een normale gang van zaken. Fusten die vallen onder het uh, zogenaamde statieveldsysteem. En uh, het kan inderdaad uh, gebeuren dat rusten uh, uh, waar heel klein Heineken op staat, uh, afgevuld worden met, uh, met olmbier. En wel staat er heel duidelijk uh, op het trust vermeld dat het om olmbier gaat en niet om Heineken bier. En wij hebben ook een frust uh, bij ons waar uh, olm op staat en waar Heineken bier in zit. Maar olmbier verkopen onder de naam Heineken, dat gebeurt niet volgens Olm. En toch zegt Heineken dat er wel bewijs voor is. Wij hebben in de dagvaarding één voorbeeld opgenomen. Er zijn meer voorbeelden, maar één voorbeeld van wederverkoop van deze fusten via internet. Uh, waarop uh, op foto's heel duidelijk te zien is dat er uh, Heineken fusten uh, worden aangeboden. Uh, onder de titel Heineken Evenementen Bier. Uh, en alleen een, een, een hele goede geoefende kijker kan zien uh, dat dat geen Heineken is, maar feitelijk uh, door Olm hervulde Heineken-fusten. Uh, en dat is nou precies uh, de misleiding van uh, ondernemers... en de misleiding van consumenten... Uh, waarvan wij vinden dat dat absoluut moet worden gestopt. En bij Olm denken ze dat er iets anders achter deze zaak zit. Het is gewoon een hetze uh, vanuit uh, Heineken naar Olm. Ik, ik denk dat zij gewoon ook merken dat wij goed bier hebben... en uh, dat wij steeds meer gaan verkopen. En gezien het feit dat zij natuurlijk met elkaar allerlei afspraken hebben, uh, de grote brouwerijen... en uh, wij daar niet aan meedoen, uh, denk ik dat ze dat uh, heel vervelend vinden... en willen ons uh, zo graag mogelijk van de markt zien te, te krijgen. Dat is uh, hoe het op ons overkomt. En dat kort geding van Heineken tegen Om, dat is volgende week donderdag. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Dan gaan we naar Shanghai. Ja, want daar staat het uh, op het beginnen, uh, op beginnen bij het uh, wereldkampioenschap uh, zwemmen. De halve finale van de 100 meter bij de vrouwen. En dat wordt hartstikke spannend, want twee Nederlandse favorieten moeten daar tegen elkaar. Zo is toch, Bob van der Tak? Ja, zo is het precies. Ranomi, Kromo, Jojo en Femke Heemskerk in me, uh, in, uh, tegen elkaar in de tweede halve finale. Zo moet ik het zeggen. Heemskerk, die vanmorgen de snelste tijd zwom in de series 53-75. De knop heeft omgezet na de mislukte finale op de 200 meter vrije slag, zo zei ze. En uh, Chromo Widjojo klokte de derde tijd van morgen in 54-10. Chromo Widjojo die zei over deze halve finale... ik ga heel hard zwemmen, maar nog niet voluit. Dat bewaar ik voor de finale. Het is een uh, interessante race met een aantal andere sterke deelnemers natuurlijk ook. Zoals uh, Natalie Cocklin uit Amerika, de nummer drie van de laatste Olympische... Olympische Spelen, overigens uh, zonder Brita Steffen. Deze halve finale die plaatste zich daar wel voor als zestiende op het nippertje dus in de matige tijd. De regerend Olympisch en wereldkampioen maar heeft zich teruggetrokken niet in vorm. Zo zei ze zelf, dit heeft geen zin, ik richt me nu op de Olympische Spelen. Zij is er dus niet, Heemskerk en Kromo Widjojo wel, zwemmend in baan 4 en baan 5. En eens kijken wat deze race gaat opleveren. Vanmorgen ging Heemskerk enorm hard weg, uh, klopte ze een tijd halverwege. Wegen van 25.81, nog onder de 26 seconden dus. En dat is echt heel hard, want niemand anders kreeg dat voor elkaar. Het is Heemskerk inderdaad ook nu met een lichte voorsprong ten opzichte van Chromo Jojo. 50 meter, tussentijd van Heemskerk 25.80. Nog sneller dus dan vanmorgen. Chromo Jojo op de vierde plaats in 26.14. Ook een vergelijkbare tussentijd met vanmorgen. Nu de tweede baan, de Nederlandse vrouwen. Aan de leiding nu Heemskerk op voorsprong. Kromo Widjojo daar goed achter. Het is uh, Erasimenja in baan 2 uit Wit-Rusland die ook hard gaat. En hetzelfde geldt voor Alicia Koets. Maar het is Heemskerk die als eerste gaat aantikken. En dat doet ze in 53-67. En Kromo Vigioio wordt dan derde in, 53-94. Ietsje sneller dus nog dan vanmorgen. En daartussen zit dan nog Alicia Koets uit Australië, 53-78. En dat kom wel eens ook de belangrijkste concurrent worden morgen in de finale. Want dat de Nederlandse vrouwen die finale gehaald hebben, dat mag duidelijk zijn. Zonder enige moeite zelfs. Ik ga nog even kijken... Wie dan als eerste geplaatst is, dat is Francesca Holzol uit de vorige halve finale. Die had de snelste tijd 53-48. Heemskerk gaat als tweede naar de finale en Kromo jojo als vijfde. Maar morgen dus, in de 100 meter vrij finale, twee Nederlandse vrouwen. Bob van het Tak in Shanghai.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 Het gemeentemuseum in Den Haag krijgt 40 topstukken te leen... van het Centre Pompidou in Parijs. Het gaat om werken van onder andere Kandinsky, Picasso, Matisse en Miro. Die zijn in het najaar te zien in een tentoonstelling over Parijs. Het Haagse gemeentemuseum wil laten zien hoe belangrijk... de Franse hoofdstad is geweest voor de moderne kunst... en voor veel Nederlandse kunstenaars.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 Notenboom van Randstad-uitzendbranche groeit vaak snel als een recessie voorbij lijkt te zijn. Volgens uh, Notenboom, de stuursvoorzitter, is er op dit moment wel economische groei, maar er is ook nog enige onzekerheid. En dat is gunstig voor zijn branche, want bedrijven werken dan liever met uitzendkrachten omdat ze nog geen vast personeel durven aannemen. Ook de omzet van Randstad is gestegen met 13 procent tot 3,9 miljard euro. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws om 13:12. over 12. In Oeroesgan zijn militanten bezig met een grootscheepse aanval op overheidsgebouwen. Heineken heeft een kort geding aangespannen tegen concurrent Olm. De brouwer uit Weesp zou fusten van Heineken vullen met eigen bier... en dat goedkoop aanbieden aan cafés, groothandels en op Marktplaats. En u hoorde, de zwemsters Femke Heemskerk en Ranomi Kromo hebben zich zojuist geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag op het WK in Shanghai. En die finale is morgen.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het archief van de vorig jaar overleden wieljournalist Jean Nellus is net gered uit de papierversnipperaar. En in Rosendaal is er een heus museum ingericht. Een reportage zometeen. In het Mediaforum correspondent voor Duitse media in Nederland Annette Birschel en Mathieu Slee, dat is de hoofdredacteur van Story. En het gaat onder meer over photoshoppen. In Engeland zijn make-up advertenties van L'Oréal verboden... vanwege bewerkte foto's van actrice Julia Roberts en topmodel Christy Turlington. De hoofdredacteur van de Nederlandse glossy Jackie vindt al die opheffen overdreven. Zij zei ze in een documentaire een paar jaar geleden. De mensen die geraakt worden door uh, dit soort uitingen... zijn de niet zulke slimme mensen en de super onzekere. Ja. Dat is zeg maar de, de, de kwetsbare groep. Dan ligt het niet speciaal aan ons, omdat wij nou een, een modeblad maken. En in de Nationale Nieuwsquiz straks Nico Leijenhorst... die komt uit Wijk bij Duurstede. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Uitgeversconcern NDP Nieuwsmedia had de provincie Flevoland voor de rechten gesleept. Die maakte namelijk knipselkranten met artikelen uit de dag- en weekbladen van NDP zonder daarvoor te betalen. Het rechtshof in Leeuwarden heeft deze week geoordeeld dat dat niet mag. Aan de telefoon is Dirk Visser, is jurist voor NDP en ook hoogleraar intellectuele eigendomsrecht in Leiden. Dag meneer Visser. Goedemiddag. Waarom is deze uitspraak zo belangrijk? Nou, Omdat het nog nooit eerder bepaald was dat uh, je door een uh, auteursrecht voorbehoudt... als dus je duidelijk bij je artikel of uh, in je colofon zet... dat je je auteursrechten voorbehoudt... dat uh, je nieuwsartikelen dan niet meer mogen worden overgenomen. En dat staat in de colofons van de uh, bladen van NDP? Ja, dat staat in alle kranten. Ja. De NDP is een brancheorganisatie. Het is niet één bedrijf die vertegenwoordigt alle kranten in Nederland. Kijk aan. Maar uh, het, het gaat hier om een knipselkrant. Die is toch gewoon voor intern gebruik? Ja, maar uh, bij grote bedrijven en, en, en grote overheden zoals een provincie betekent het wel dat je knipselkrant uh, een vervanging kan worden voor het uh, hebben van krantenabonnementen. Dus het is toch een, uh, een belangrijke invloed op de, op de verkoopmogelijkheid van je kranten en uh, het digitale nieuwsmedia. Ja, ja, en ik begrijp dat de pers een uitzondering op die regel heeft. Waar ligt de grens eigenlijk? Nou, de, bij hele korte berichtjes van het niveau man bij het hond, zal ik maar zeggen, in, in, in drie zinnen, die mag je altijd overnemen. En daar werkt het auteursrecht voorbehoud niet. Maar bij alle artikelen waar gewoon echt een journalistieke bijdrage is geleverd, daarvoor geldt dus nu dat als je dat auteursrecht voorbehoud nog maar duidelijk hebt gemaakt, dan mogen andere nieuwsmedia en knipselkranten het niet zomaar overnemen zonder een vergoeding te betalen. En deze uitspraak geldt voor printmedia, als ook online, dus op, op, op internet of op, op interne systemen. Uh, wat heeft dat voor gevolgen? Nou, heel veel bedrijven en uh, overheden die betalen al keurig voor, uh, voor interne nieuwsvoorziening. Maar sommige bedrijven die zeiden altijd van nee, dat moet gratis kunnen. En uh, die zullen nu ook moeten gaan betalen. Ja, of ze moeten gewoon iemand in dienst nemen die al die artikelen een beetje samenvat en zo. Ja, dat kan ook. Maar dat is waarschijnlijk veel duurder en veel meer werk dan als je gewoon uh, keurig een abonnement neemt op een nieuwsdienst. Of uh, een abonnement voor het maken van je eigen knipselkrant. Ja. Uh, goed zo. Nou, dank voor de uitleg, Dirk Visser. Graag gedaan. CDA-Kamerlid Michiel Holtakkers pleit voor regionalisering van de weersvoorspelling. Hij baalt van de inaccurate weersvoorspellingen van het KNMI en heeft vragen gesteld aan staatssecretaris Joop Adsma van Milieu. Hij vindt dat het KNMI regionale verschillen te weinig belicht. Nou, wat ik zie uh, om mij heen, is dat de plaatselijke weersomstandigheden... toch vrij vaak afwijken van het algemene weerbericht. Ik heb daar een aantal concrete voorbeelden van. Uh, laat ik beginnen bij, uh, bij de Vierdaagse. Er was blijkens een bericht in de krant, las ik uh, een record aantal afhakers. En in een verklaring gaf een zesman van de Vierdaagse aan... dat dat vermoedelijk met de weersverspellingen te maken had. Nou, ik heb zelf meegelopen en dan nog weer was, uh, was voortreffelijk. Debat op twee, het nieuwe gezamenlijke programma van KRO en NCRV, heeft een gewijzigde aanvangstijd. Het programma zal vanaf zaterdag 10 september vlak na het 8 uur journaal... dus om vijf voor half negen te zien zijn... in plaats van tien over negen... waar nu nog de afzonderlijke programma's van KRO en NCRV zitten. De presentatie is in de week, eh, om de week in handen van Guylaine Plag en Arie Boomsma. De Britse premier David Cameron heeft tussen al het gedoe... met News of the World tijd gevonden om zelf even hoofdredacteur te spelen... Hij is deze week gasthoofdredacteur van The Big Issue, dat is de straatkrant in Engeland. Zijn editie zal onder meer bestaan uit een interview met Michelle Obama en een stuk geschreven door Bill Gates. Cameron heeft zelf een artikel geschreven over hoe het was om op te groeien in de schaduw van zijn broer. Het is tijd voor een nieuw literair magazine, althans dat beweren Twan Donk en Daniel van der Meer, oprichters van Das Magazine. Ze willen via crowdfunding, dus dat we met z'n allen geld bij elkaar leggen... de kosten van het nulnummer van dit nieuwe tijdschrift bij elkaar krijgen. Aan de telefoon één van de oprichters, Daniel van der Meer. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is het tijd voor een nieuw literair magazine? Uh, omdat er een, een nieuw publiek is dat uh, op dit moment niet bereikt wordt... Uh, door de bestaande literaire tijdschriften. Een publiek van uh, jonge mensen die uh, wel degelijk geïnteresseerd zijn... in uh, verhalen en opficie en gedichten... Uh, maar dat moet op een, een eigen tijdse manier. Op een manier met, uh, waarin veel aandacht is voor de vormgeving van het blad. En, uh, en met nieuwe namen. Dat is het eigenlijk. En, en dat onderscheidt jullie van de bestaande literaire tijdschriften? Ja, we hebben Studio Vruchtvlees. Het zijn jongens die erg mooi uh, kunnen vormgeven gevraagd om dat op zich te nemen. Dus het wordt niet gewoon zwart op wit print. Uh, en we hebben namen die je, je niet elders in de bestaande literaire tijdschriften zult vinden. Zoals... Uh, een uh, briefwisseling tussen uh, Jan-Jaap van der Wal en uh, Daniel van Vos en een, uh, een gedicht van Pepijn Lane van de jeugd van tegenwoordig. Uh, dus die... we willen ons ook niet beperken tot uh, de, het ge gekende groepje literatoren, maar ook uh, cabaretiers, muzikanten en toneelmakers aan het woord laten. gewoon mensen die kundig zijn met taal, maar niet per se zich als schrijver profileren. Ja. En, en duidelijk dus ook op jongeren gericht. Dat ja, ja, ja. Um, want het, het gaat natuurlijk in het algemeen niet zo goed met de bladen um, en, en, en zeker met de literaire magazines niet. En dan komen jullie gewoon nieuw in die markt. Ik bedoel, heb je daar onderzoek naar gedaan? Is er behoefte aan? Oh nee hoor, we hebben absoluut geen onderzoek naar gedaan. Uh, maar het is wel een gevoel en het gevoel wordt uh, vooralsnog bevestigd. We zijn gisteren begonnen op, uh, met crowdfunding op voordekunst.nl en... Uh, daar uh, kunnen mensen niet zozeer doneren, maar ze kopen het blad al op voorhand. Dus het is geen gift, het is een, een soort vooruitbetaling. En je kunt ook andere dingen kopen. Uh, en we zijn na een dag al op uh, meer dan 30% van het uh, te behalen bedrag. En we hebben een maand om dat bij in te sprokkelen. Uh, want op 1 september verschijnt het. Ja, En als, en als, en als, uh, niet, en als er dan die, die 70% niet bij is gekomen, wat dan? Dan hebben we een probleem. Dus daarom moet uh, het vooral ook zo doorgaan. Je hebt niet nog een, een spaarpotje. Dat nulnummer komt er sowieso. Uh, we moeten eerst uh, die 100% bijeen sprokkelen. Dat, uh, dat, is gewoon, uh, dat is het gevaar van quotes. Maar dat is het risico dat we nemen. Ja. Dus als, als het geld er niet is, dan komt het blad er ook niet. Nee, En dan krijgt iedereen zijn geld weer terug. Ja. Oké. Okay. Nou, uh, september moet het, moet het eerste nummer er komen. En dan is het gewoon elke maand weer geld bij elkaar sprokkelen om een nieuw nummer te maken. We komen eens in de vier maanden uit en uh, dan zullen we mensen niet meer via crowdfunding benaderen, maar het via advertenties gaan. We hebben al uh, bedrijven zich gemeld, dus het, dat, wat dat betreft houdt het ook de goede kant op. Um, en uh, de crowdfunding is alleen voor dit eerste nummer dat in september verschijnt. En dat is magazine, hè? Ja. Waarom, eigenlijk die, waarom, die, waarom die naam eigenlijk? Um, omdat dat... Uh, het is een soort zusteroperatie van het bestaande literaire podcast... Uh, die ik samen met Twan en nog twee andere jongens heb. Literatuurvest. Uh, en het Duits beknaam bijzonder goed. Uh, en het is een naam die, ze, die onthouden wordt. Dat is magazine? Nee, zit er niet achter. Goed zo. Nou, oké. Okay. Ik, ik, ik dacht, vraag het gewoon even. Uh, dank voor de uitleg. We gaan uh, met spanning afwachten of dat nul er komt. Uh, gewoon allemaal naar die site en, uh, en voorhand al eentje bestellen. Dan komt het allemaal goed. Daniel van der Meer, dankjewel. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. dat is weer. De Beatles naar blokken. Het Media Archief. Ja, u hoorde het gisteren waarschijnlijk. Rijkswaterstaat heeft vuurtoreneiland voor de kust van Amsterdam te koop gezet. Het is uh, onbewoond en die plekken zijn uiterst zeldzaam in ons land. Een ander onbewoond eiland, Plaats, was begin jaren 70... de verblijfplaats van de schrijvers Jan Wolkers en Godfried Bomans. Die zaten daar voor de VARA Radio, iedere week op het eiland. Toenmalig radioverslaggever Willem Ruijs... praat hier op de één na laatste dag van het verblijf... via een verbinding met Godfried Bomans. Het, uh, het is helemaal het einde, hè, voor mijn gevoel ook... Uh...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 Boumans, had het er dus uh, niet heel makkelijk mee. Hij had het ook niet helemaal naar zijn zin. Hij kon uh, niet goed tegen het geluid van de meeuwen... en werd tijdens het verblijf op Rotterdam en Plaat ook nog eens een keer ziek. Hoe anders was het voor Jan Wolkers. Die maakte lange wandelingen, ging vissen en had de tijd van zijn leven. Lunch met Jurgen van den Berg. Bijna een jaar geleden overleed Jean Nelissen, de bekende wielenjournalist met zijn fabelachtige feitenkennis. Hij hield een heel groot archief bij, maar dat was bijna in de papierversnipperaar verdwenen. Gelukkig voor de wielenfans wist iemand uit Roosendaal het te redden... en vanaf vandaag is een deel van dat archief te zien in de bibliotheek van Roosendaal. Anne van der Veen nam er een kijkje. Martin en Van der Velden nog steeds aan de leiding. Hij moet wel een goede dag hebben. De... Oh, een en uh, Joop zuiterbelk valt. Direct oh, bij binnenkomst in de, de bibliotheek misschien. in Roosendaal... hoor je al het stemgeluid van Jan Nedessen. Een... En als je dan even verder kijkt, ja, dan zie je allemaal briefjes. Je ziet krantenartikelen. Je ziet boeken. Eef Stopendaal nou, van de bibliotheek in Roosendaal. Waar kijken we eigenlijk naar? Nou, dat zijn uh, de kleine kaartjes die Jan Nederse voorheen op de motor gebruikte. Um, dat is eigenlijk uh, de bron van zijn, uh, zijn informatie. Um, uh, die kleine kaartjes geven aan de voorzijde aan wat de wielrenner allemaal heeft gepresteerd de afgelopen jaren. En de achterzijde, ja, het, uh, een beetje het sociale. Hij zat meestal bij moeders... Uh, uh, op de tafel en uh, kwam zo aan de informatie. Maar ook uh, via de ziekenhuizen. Hij heeft uh, aardig wat wielrenners gevolgd... die uh, in het ziekenhuis waren beland... en uh, hoorden dan aan het bed uh, wat voor kwetsuren ze allemaal hadden. En dit is niet van één wielrenner? Dit is van een uh, hele generatie. We komen echt uh, kaartjes uh, tegen van uh, uh, de 60, 70e jaren. Heel echt alles punctueel bij uh, van alle grote ronden uh, ja, van, uh, van Europa. Laten we eens het uh, archief induiken. Een bijzonder kaartje. Dus zal ik even die een vriendenkastopentje uh, maken. En dan hebben we een uh, aantal kaartenbakjes. Dit is de Mont Ventoux, mm. een verschrikkelijke berg. Hij werd in de 14e eeuw al door een monnik de weg naar de hel genoemd. En ik herinner me als de dag van gisteren... Nou, je ziet ook, uh, alles van het NOS staat er allemaal netjes bij. Um... Ja, Lens Armstrong, dat is natuurlijk uh, een van de uh, grote der aarden waar we ook wat extra aandacht aan hebben geschonken. Um, daar wordt dus verteld uh, wat hij allemaal in 1999 gedaan had. Uh, een sleutelbeenbreuk, uh, dat is het eind februari. En uh, dat het uh, in iets nice aanger aangereden is door een auto. Nou, al dat soort zaken hè, met zijn... Uh, ja, wordt hier allemaal op die kaartjes vermeld. En dat is uh, prachtig uh, voor de wielliefhebbers. Maar ik denk ook voor de journalisten. En voorheen uh, ga je allemaal internetten... en krijg je 100 hits met allerlei informatie. Maar dit is de werkelijke bron. Hier hield hij zijn informatie uh, echt goed bij. En allemaal met de hand... Met de hand geschreven en allerlei kleurtjes, dat had allemaal een code. Zo zie je ook bijvoorbeeld op het klapblok wat hier voor je ligt, de geweld aan 97. Waar hij dus alle tussensprints en bergetappen netjes vernoemde met wie er allemaal in de slagvolgorde aankwamen op de strepen. Hier is voor u Jean Nelissen. De 80-jarige pastoor Vekemans in Veldhoven, 70 renners... onder wie Rob Kompas, oud-kampioen van Nederland, die een kruis slaapt. En dan mag Veder den toch inmiddels 49 jaar... Tot wanneer gaat dit archief terug? Tegen... Ja, eigenlijk tot uh, september uh, vorig jaar. Um, toen is hij ook uh, overleden. Hij hield uh, een paar maanden daarvoor nog allerlei informatie bij. Ja, het was een wandelende encyclopedie. Maar hij kon het ook uh, heel mooi vertellen. Het was een... Uh, uh, ja, een soort romanticus, maar wel uh, ook een feitenman. Uh, doordat hij het uh, kon brengen voor de radio... merkte je dat hij het uh, zo beeldend kon vertellen... dat uh, mensen uh, ja, bijna rond de, hem bij de tafel zaten. Maar dat mooie vertellen zie je niet echt in uh, zijn aantekeningen terug. Want het zijn echt harde feiten. Hè. Het staan gewoon namen en rugnummers... En dat is het eigenlijk. Dat klopt, dat zijn de feiten. Maar doordat hij uh, zo'n netwerk had en de mensen zo goed kende... Uh, kon hij zoveel erover vertellen. Nou ja, ik denk dat uh, iedereen wel eens... Uh... De kleine filmpjes die in het verleden zijn gedraaid van hem... die Dizan zelf gemaakt heeft, nog wel herkend. En zijn stemgeluid en zijn enthousiasme en passie over het wielrennen. Dat spreekt heel veel mensen aan, zeker in West-Bramond. Hij geprefereerd aan het perfecte ploegenspel. Hij won daardoor voor de derde keer de omloop der Kempen. Ja, de neel met zijn markante stemgeluid. Uh, vandaag wordt de expositie geopend. Dat gebeurt door autowielrader Rini Wachmans. En wie het wil zien, die moet wel snel erbij zijn. Want het archief is maar tot 25 augustus te zien daar in de bibliotheek van Roosendaal. Op 18 augustus komt vriend en oud-collega Mart Smeets daar langs om een praatje te houden. Um, dat is dat. We gaan zometeen doorpraten over media aanverwante zaken in het Mediaforum. Forum. Dat doen we met Annette Birschel, correspondent voor Duitse media in Nederland... en Mathieu Slee, de hoofdredacteur van Story. Dat zometeen. Eerst is hier nu Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. In Tarikoot in Oeroesgan is een grote aanval bezig op overheidsgebouwen. Onder meer het kantoor van de gouverneur en het huis van een belangrijke militieleider worden aangevallen.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 En Femke Heemskerk en Ranomi kromo hebben zich bij de WK Zwemmen in Shanghai geplaatst... voor de finale van de 100 meter vrije slag. Heemskerk zwom de tweede tijd en kromo de vijfde. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Vanmiddag zijn er vooral in het midden, zuiden en oosten stapelwolken... die uitgroeien tot buien. Sommige buien kunnen pittig uitvallen en daarbij is ook kans op onweer. In het noorden en langs de westkust is meer ruimte voor de zon... en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt zo'n 20 graden aan zee tot maximaal 25 graden in het binnenland. Daarbij staat een zwakke tot matige noorden tot noordoosten wind. Vanavond nemen de buien activiteit af en wordt het droog. Vannacht neemt in het noorden de bewolking toe. Elders zijn opklaringen met lokaal kans op nevel of mist. Het komt af naar gemiddeld een graad of 13. Morgen is er in de zuidelijke helft nog ruimte voor de zon. In de noordelijke helft is het bewolkt en het blijft vrijwel overal droog. De wind draait naar het noordwesten en trekt aan en daardoor wordt het iets minder warm dan vandaag. 19 graden op de badden tot 23 in Limburg. Het weekend verloopt bewolkt en met maxima van 18 of 19 graden ook vrij koel. Cool. Na het weekend leeft de zomer weer een beetje op. Er is veel zon en de temperatuur stijgt mogelijk tot zomerse waarden. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Annette Biershoek, correspondent voor Duitse Media in Nederland... en uh, Mathieu Slee, de hoofdredacteur van Story. Welkom allebei. Dank. Um, de SP vindt dat er uh, voor inlichtingendiensten als de AIVD en de MIVD... een verbod moet komen op het ronselen van informanten onder journalisten. Mathieu Slee, mee eens? Ja, ik vind het een heel sympathiek idee. Uh, het moeilijk is natuurlijk uh, dat je moet vaststellen wie journalist is. Ik bedoel, het is geen uh, beschermd beroep. Maar ik vind uh, uh, dat journalisten altijd moeten kunnen werken... Uh, en datgene met wie ze werken, over wie ze hun uh, verhalen van reportage maken, altijd moeten weten dat die mensen niet met een dubbele pet oplopen. Ja, maar ligt de verantwoordelijkheid niet gewoon bij de journalist. Ik bedoel, als jij als journalist wordt benaderd door de AIVD... dan zeg je toch gewoon, van, nou, dat, dat doe ik niet aan mee. Ja, dat was, was eigenlijk ook mijn eerste reactie. Want ik had zoiets van, ja, dat is echt de journalist... die, die er niet aan mee moet werken. Maar zeker ook uh, media, dus hoofdredacteuren... of uh, dat het in redactiestatuten moet, moet vastgelegd zijn. Als je dus, uh, uh, je kunt niet journalist zijn... en ook nog in dienst van de overheid, dat is uitgesloten. Want we moeten ook ervoor beschermen, voor, voor uh, onze onafhankelijkheid beschermen. Ja, het, het, het voordeel van uh, als je dat zou kunnen vastleggen uh, is natuurlijk ook dat uh, derden ook weten dat dat niet kan, dat het niet gebeurt. En nu blijft er toch altijd iets hangen van... Uh, heeft iemand mogelijk een, uh, een dubbele pet op? Ja, ik, ik geef je wel gelijk. En wat ik ook bij dit initiatief nog had bij NADA inzien, dacht ik... nou, uh, het is wel eigenlijk ook in het belang van de overheid... een krachtig zin jaar te geven hoe belangrijk ze de media in een democratie vinden. Ik bedoel, we hebben allemaal grote woorden van de, de media... de vrije media is de waakhond van de democratie. Controle van de macht. En uh, dan, dan kun je niet op de andere kant zeggen... ja maar maar we nemen ze wel in dienst, of tenminste doen we zo schimmige uh, dat, dat ze toch een dubbele pet op hebben. Dus, uh, maar goed, ik ben... In algemeen niet zo'n voorstander van een verbod, maar... De aanleiding is die zaak rond die Paul Kraaier... die 25 jaar voor de IVD heeft gewerkt... en allerlei informatie heeft verzameld over linkse groeperingen. En hij deed zich voortdurend voor als journalist. Je kan natuurlijk ook nog als een soort dubbelspion gaan werken... als je wordt benaderd door bijvoorbeeld de IVD. Want je kunt op die manier ook wel allerlei informatie... daar, uit die hoek krijgen. Ja, dat zou je kunnen doen, maar... Ik geef toe, het is een beetje kuifje. het wordt een heel schimmig spel, inderdaad... Uh, ik denk dat de journalist in principe gewoon uh, uh, heel duidelijk moet werken. Uh, iedereen moet weten dat iemand journalist is. En, en daar moeten niet allemaal spionageachtige praktijken aan verbonden zitten. Nee, nee. Kijk, bedoel, kijk, um, de SP gaf het voorbeeld van stel je bent uh, correspondent in, in een of ander oorlogsgebied. Maar ik kan me ook voorstellen dat je hier actief bent in, in de misdaadjournalistiek. Uh, en als je dan in een bepaalde milieus komt waarbij ze op een gegeven moment zouden kunnen denken van hey, jij speelt misschien een dubbelrol... Ik, ik denk dat, dat niemand nee. daar een dienst mee bezig wordt. is. Dat is niet heel handig. De, de SP wil ook nog een verbod voor politici en ontwikkelingswerkers en journalisten, dus. Is het logisch dat dat die beroepsgroepen zijn? Nou, ik denk zeker in, in, in de lijn van dat je zegt in oorlogs- of crisisgebieden: dat je mensen, ook uh, oorlogs- en uh, uh, uh, ontwikkelingssamenwerkers, uh, dat je die moet beschermen. Dan moet je zeker ook daarvoor waken, want die zijn ook vaker, die zitten ook tussen de frontlinies in en, en worden verdacht gemaakt dat ze eigenlijk een soort spitzel, uh, spion zijn van de overheid. En, en dat moet je dus ook voorkomen. Uh, het gaat me te ver dat allemaal te verbieden, maar ik, ik vind dat de overheid zelf, nou, dat die absoluut een beleid moeten hebben en dat, dat de overheid ook tegenover hun inlichtingendienst tegen, uh, heel duidelijk moeten zeggen dat dat ja, absoluut niet we wenselijk is. We willen dat gewoon als ja, overheid ja, niet maar dat, maar dat kun je niet uh, als Nederland alleen doen. Hè? Want we zouden het hier nog eventueel kunnen regelen. Maar ik bedoel, ik kan me voorstellen dat de, dat de Taliban niet bijhoudt per land van uh, waar is het nee, geregeld, welke nee, ontwikkelingswerken wel. En dat je dat ziet niet. ook hoe daar de de aanslagen dat. zijn. Dat er aanslagen zijn op inderdaad medewerkers van het Rode Kruis. Of uh, dat zelfs uh, journalisten die in zulke oorlogsgebieden zijn, nou, die vertellen ook, nou, dan, dan houden ze hun perskaart omhoog. Of ze dragen een vestje waar foto of, of mm -hmm. press op staat. En dat ze dan uh, juist beschoten worden of zo. Mm -hmm. Dus uh, ja. je moet er inderdaad ook internationaal alles voor doen om ze. Ronald van Raak is Kamerlid van de SP. Uh, Mathieu Sledi zegt van... in de wereld van de inlichtingendienst is sowieso van alles mis. Het motto dat uh, geld is uh, voor wat hoort wat. Dus de ene dienst levert informatie in ruil voor uh, die van, uh, van een ander. En hij noemt dat levensgevaarlijk. Ben je het daarmee eens? Ja, kijk, ik bedoel... inlichtingendiensten hebben natuurlijk een hele aparte taak. Op moment dat er ergens een, een aanslag gebeurt... dan loopt iedereen te kijken naar de inlichtingendiensten... van uh, waarom hebben jullie het niet voorkomen... Um, ze zijn nu eenmaal actief, denk ik, in, in, een, in een heel smerig wereldje... Waar, waar ook hele andere normen en waarden gelden. Dus um, ik denk niet dat we het idee moeten hebben... dat we er een soort schoolklasje van kunnen maken... die, die alles moeten rapporteren en openbaar moeten maken. Nee, nee. nee. Ja, ik denk eigenlijk dat het is, is niet het wezen van inlichtingendiensten. Maar ik denk wel dat Nederland natuurlijk op zo'n wielen en dealen is, is aangewezen... als klein land die helemaal niet overal hun James Bond uh, ja. kunnen hebben. Goed, We praten zometeen door in het Mediaforum, maar er wordt ook gezwommen. Het WK zwemmen in Shanghai. En daar ligt weer een Nederlander in het water zometeen. De finale 100 meter vrije slag met Sebastiaan Verschuren. Bob van der Tak. Ja, het meest prestigieuze nummer in het zwemmen en verschuren bij de beste acht van de wereld. Dat heeft hij dus al bereikt. Maar hij wil natuurlijk meer. Hij ging als zesde door naar de finale in een nieuw persoonlijk record van 48-41 gisteren. Maar uh, verschuren heeft uh, te maken met uh, enorm veel concurrentie in deze finale. Want het is niet voor niks het koningsnummer. Het zal uh, moeilijk worden voor verschuren om nog te klimmen, om het podium te bereiken. Dat uh, lijkt mij uh, iets te moeilijk voor hem, maar je weet het maar nooit natuurlijk. Daar is de start van de race Al Sebastiaan Verschuren zwemmend in baan 7. Moet zorgen dat hij op die eerste 50 meter enigszins kan bijblijven. Hij moet het hebben van de tweede baan, Verschuren meteen al op een uh, flinke achterstand. Want de mannen in baan 4 en baan 5 en baan 6 gaan hard. Met name Nathan Adrian, de Amerikaan, in baan 5 uh, met een uh, uitstekende start. Het keerpunt van de 50 meter. Het is Sherlock Filio, de regerend wereldkampioen... Die aan de leiding gaat nu voor Gilo. Adrian op de derde plaats en Verschuren keert als achtste. Dan moet hij nu komen, Sebastian Verschuren. Dan moet hij nu doorhalen op die tweede baan. Maar ik denk dat het podium inderdaad te ver af is. En wie gaat er dan winnen? Is het gewoon Cello Filio, net als twee jaar geleden in Rome? Of is het James Magnussen? Is het James Magnussen? De man uit Sydney. De man uit Sydney is de nieuwe wereldkampioen. James Magnussen, de jongste deelnemer in de finale, doet het dan. En kijk eens naar die vreugde bij de Australiër. Hij slaat met zijn armen in het water. Hij wint de race voor Brent Hayden, de man die in 2007 nog wereldkampioen was. Gedeeld toen met Philippe Manini. En het is William Meenaar namens Frankrijk die het brons pakt. En Verschuren eindigt uiteindelijk als achtste in een tijd van 48-27. Ja, daar kun je weinig van zeggen van die tijd. Die is sneller nog dan gisteren. Het is weer een nieuw persoonlijk record voor Sebastiaan Verschuren... Maar in dit internationale geweld was het dus allemaal niet genoeg. Een prachtige finale, gewonnen dus door die Australiër. Een nieuwe wereldkampioen op de 100 meter vrij. Zijn naam, James Magnussen. We gaan uh, door in het mediaforum met Anuid Bissel en Mathieu Slee. Die allebei toch ingespannen keek even naar de verrichtingen <laughs> van die zwemmers. vind het wel te, mooi, hè? Ja, ik kijk er graag naar. Ja, ja, je denkt natuurlijk dat ik alleen naar de mooie nee, mannen nee, ga ja, kijken. Ik, maar, ik, uh, ik zie ook die mannen op dat blok staan. denk: Nou, ik moet toch nog eens even langs die sportschool. Ik kijk graag naar zwemwedstrijden. Ja, ja, geef ik toe. Ja, Mathieu? Ja, dat, van die sportschool heb ik eigenlijk helemaal niet. Nee, <laughs> maar ik, ik ga heb... dat ook niet meer redden hoor. Nee, nee, ja. Ik begrijp wat je bedoelt. Nee, maar ja goed, het is, wel, het is echt een traditionele sport natuurlijk ook dat ja. zwemmen. Ja, goed, nou, we hebben het weer meegekregen. Nederland de achtste op de 100 meter dus. Van het verschuren. Um, Julia Roberts is mooi, maar uh, blijkbaar toch niet zo mooi als wij allemaal denken. Want uh, het Britse parlementslid, een Britse parlementslid heeft... Uh, heeft daar een zaak van gemaakt. L'Oreal had een advertentie van haar uh, bewerkt. Uh, gefotoshopt was het. En dat gold trouwens ook voor Christy Turlington. Een, een topmodel. Hij diende een klacht in bij de Britse reclamecodecommissie en kreeg uiteindelijk gelijk. Uh, Mathieu Slee, L'Oréal moet nu die campagne stopzetten... wegens misleiding. Is dat een goede zaak? Ja, ik vind het spijkers op, op laag water zoeken. Ik bedoel, uh, reclame is het verkopen van een illusie. Ik bedoel, um, op het moment dat je een crème hebt tegen jeugdpuisjes, dan zie je ook op televisie een jongetje voor en een jongetje na. En ik denk dat ieder wel denkt dat mensen wel weet uh, dat het allemaal zo snel niet werkt of zo effectief. En ja, we zijn natuurlijk ook een beetje opgevoed. Uh, ik denk dat iedereen is opgevoed met het idee van het wordt mooier volgespiegeld dan het in werkelijkheid is. Ja, die uh, Julia Roberts is 42, hebben we even nagezocht. Zouden er de vrouwen zijn die inderdaad denken van zo 42, en dan zo eruit zien? Nee. Dat denk ik absoluut niet. Ik denk trouwens ook dat L'Oréal uh, hopeloos achter de trend aanloopt. Want uh, je ziet inmiddels, ja, dat hangt natuurlijk ook een beetje met de demografische ontwikkeling samen. De vergrijzing. Vrouwen worden ouder. En die oudere vrouwen hebben het geld. En uh, ze hebben ook hersens. Dus die weten inderdaad dat dat niet zo is. Maar je ziet aan andere bedrijven um, dat, uh, uh, nou ja, in Nederland is of, of, dat is ook DAF. Hè? Die, die reclame maakt met, juist met vrouwen in, van alle leeftijden en alle vormen. En, en nee. Ja. En heel succesvol is. En in Duitsland heb je wel een initiatief van een heel groot vrouwenblad. dat er meer dan anderhalf uh, jaar uh, geen fotomodellen meer neemt. maar gewone vrouwen neemt. om de mode uh, en, en de beautyproducten te laten zien. En dat uh, heeft ook een ongekend succes. Ja. Dus dat is. Uh, ik denk dat dat de trend is. Dat uh, op een gegeven moment vrouwen willen wel. we willen ook be best de illusie, hè? Ik geef uh, Mathieu gelijk. We willen ook de illusie. Maar. Maar uh, nou, niet alleen. Wij zijn, uh, niet alleen Vrouwen worden. Ja, nee. Maar ja. goed, we hebben inderdaad, kijk, als iemand boven de 40 is, als, als Julia Roberts, Roberts, dan weten we dat gewoon. En dan koop ik zeker niet uh, het potje gewoon uh, uh, om, omdat zij daar geen rimpel heeft. We, we hebben een tijdje terug die discussie gehad over die graadmagere modellen. Hè? Dat meisjes daar toch een soort voorbeeld aan namen en, en ja, dat ook ja, gingen maar, doen. maar dat vind ik wel een ander verhaal. Vind ik ook, ja. Ik bedoel, um, ik, ik ben een heel groot voorstander van het feit dat ze met die anorexia modellen. Uh, dat ze daar toch heel kritisch naar kijken... omdat het gewoon uh, bedreigend zou kunnen zijn... voor jonge meiden die daar, ja. uh, daar gevoelig voor zijn. En dat vind ik toch van een wat andere orde dan een. Of je wel een krämetje of niet op Ja, dat is reclame, want dan heb je toch. Kijk, en dan heb je. Het blijft een droomberoep ook voor vele jonge meiden. En jonge meiden zijn ook kwetsbaar omdat ze juist die figuren dan zien en dan denken, oh moet ik dat misschien. Volgens mij is het niet echt aangetoond dat dat tot meer anorexia leidt trouwens. Maar ik vond het ook ongezond. Bovendien heeft het natuurlijk, uh, in dit geval uh, heeft het natuurlijk nog een nog een gevaarlijk uh, bijkantje. Want op het moment het is nu heel veel publiciteit dat L'Oreal uh, deze advertentie moet, moet uh, stopzetten. Maar ja, dat zou eigenlijk ook impliceren... dat je bij andere reclame ook moet gaan kijken... of iemand uh, een model van ja, ja. is, of noem maar op. En dat bedoel... weten allemaal dat ze het doen. Dus ja. Ja. Uh, zou dit iets uithalen? Ik bedoel, dat parlementslid heeft er nu een zaak voor gemaakt. Dat, dat die merken dus allemaal nu is wat, wat, uh, gewoon wat normaler gaan doen, zou ik maar zeggen. Denk je dat het uitmaakt? Of gaan ze gewoon door op de manier zoals ze het altijd deden? Ja, ik, ik bedoel, ja, je, wil, je wil een product verkopen. Ik bedoel, uh, en op het moment dat je een mooie Japon wil verkopen... dan uh, zoek je er toch ook een model bij wat natuurlijk... Uh, oh. Aantrekkelijke oog. Dan is het vanuit hun visie is eigenlijk alles wel geoorloofd. Doen jullie het krijgen in het blad, uh, Photoshop af en toe? Wij, uh, wij doen niet aan Photoshop. Helemaal nee. niet, nee. nooit. Nee, nee, nee. nee. Wat, wat bij ons uiteraard wel voorkomt, is dat wij uh, af en toe fotomateriaal hebben. En dat uh, de BNR in kwestie vraagt: jongens, kunnen we dit toch even overnieuw doen? Zeg maar, je, bent, je loopt op een strand met een tattoo van je vriendin op, op je dikke buik. Dat die laat wij recht... uh, gewoon staan. Oh, die laten ja. gewoon staan? Ja. ja. Oké. Okay. En dan ja. kan hij dan ook niet zeggen die tattoo daar even weg, want dat is niet met mijn vriendin. Nee, dat, dat, dat doen we niet. Zeg <lacht> ik, uh, dat zeg ik als wij uh, een foto hebben. Uh, iemand komt de deur uit en die ziet op een gegeven moment... dat hij gefotografeerd wordt en die zegt van... jongens, dit was echt het hele verkeerde moment. Uh, mag ik nog heel even naar binnen gaan en over een half uur naar buiten komen? Nou ja, dan hebben we af en toe dat beroep. Doe je het overnieuw? Dat vind doen ik we, we wel het aan. <laughs> uh, maar we gaan geen tatoeages of poekkeltjes wegvegen. Hoor. Dat doen we niet. Zeg maar, zeg maar, een vrouw die is dan bij hem. Of een man is bij zijn maîtresse. Dus die zegt. Ah, ja, mijn haar zat even niet goed. Ik, ik kom over een half uur even opnieuw naar buiten. Als het alleen over de haar gaat, dan heb ik daar niet zoveel problemen mee. <laughs> Over de, over de roddelbladen, want zo heet ze toch nog steeds, Martjo. Ja. ja, ik kan het ook niet helpen. Uh, gesproken, daar gaat het niet zo heel goed mee, blijkt uit onderzoek. De laatste 15 jaar zijn de oplagen gehalveerd. Um, dat geldt ook voor Story, trouwens. Hè. Nou ja, het was gezellig om er nog te maken. <laughs> maar hoe, kan, hoe kan dat? Ik bedoel, er was eerder een enorme behoefte natuurlijk aan die bladen, verkoop, uh, verkocht echt uh, enorm. Ja, maar ik denk dat de behoefte uh, nog steeds enorm groot is. Uh, alleen de bladen natuurlijk decennia lang hebben ze, hadden ze het alleen recht... om te schrijven over uh, uh, bekende mensen. Uh, dus iedereen die geïnteresseerd was, en dat is een behoorlijk grote groep... Ja, die moesten bladen kopen om bij te blijven. Nou, de afgelopen jaren heb je gezien dat het begon met, met, de, met de dagbladen... die, uh, die zich erop stortten. Je kreeg tv-programma's, ja. uh, je hebt nu internet... Um, dus een aantal mensen zal het idee hebben van ja goed, ik ben goed geïnformeerd en ik hoef ik uh, een van die bladen niet meer te kopen. Ja. Is Nederland roddelmoe, denk je, Annette? Nee, dat denk ik. Ik denk, nee, denk ik niet. Het is inderdaad een, een soort van inflatie van, van, van roddelrubrieken. En uh, ja, ik ben benieuwd hoe ze dat doen, die bladen. Ik denk dat er ook altijd een behoefte aan blijft. Hè? Dat je ook zo'n blad in hand neemt. En dat je langer naar die foto's kunt kijken. En uh, dat je het ergens mee kunt nemen. En uh, behoefte aan roddel blijft sowieso, dat ja. denk ik. Hoe gaan jullie tij keren? Want dit is natuurlijk wel een, een, een, een teken. Hè? Dus moet ja, iets gebeuren. Ja, ja er moet uh, absoluut wat gebeuren. Uh, en ik denk... Dat dat uh, wij aan de ene kant, en dat is nu misschien ook wel het moeilijkste... dat we aan de ene kant uh, onze doelgroep ervan moeten overtuigen... van wat je op internet tegenkomt, dat zijn eigenlijk maar uh, fracties... van datgene wat we elke week te bieden hebben. Ik bedoel, er staat gewoon veel meer in. Uh, en aan de andere kant zullen we uh, ja, ook, ook veel breder moeten. Uh, ik bedoel, de story uh, heeft zich tot op heden altijd gericht... op wat er in Nederland gebeurde. En uh, we zullen ook veel meer aandacht gaan besteden aan internationaal en aan, mm. uh, aan uh, royalty. Maar ook ha uh, harder, uh, harder worden ja, misschien wel. Dat, ja, nee, dat... want, want die hele discussie is natuurlijk geweest naar aanleiding van News of the ja, World. Hè. We ja. hebben dat hier ook wel vaak besproken. Van, nou, eigenlijk zijn onze Nederlandse rollenbladen eigenlijk lievertjes vergeleken ja, met ja. wat daar gebeurt. Uh, eigenlijk mogen we daar blij mee zijn dan als Nederland. Ja, maar, maar dat... dat heeft niet te maken met het feit dat wij uh, hier op de, op de redactie zo enorm braaf zijn. Uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met... Uh, wat, wat de consument... Het publiek wil het hier vraagt. ook niet, zeg jij eigenlijk. Nee, nee. ik bedoel het is dus hier uh, al heel snel... op het moment dat je iemand... Uh, in de ogen van het publiek hard zou aanpakken... dat iemand zierig wordt, je wordt een underdog... en dan ben je als brengen van het nieuws bezig, gebeten ja. hond. Ja. We hebben het hier heel vaak gehad over nieuws. Dat wilde ik met jou wel. In, ook vergelijk ja. met Beeld in, in Duitsland. Um, Marianne Zwageman was hier. Die hebben ooit wel eens voor de Telegraaf, geloof ik, een nulnummer gemaakt van een soort News of the World-achtig rollenblad. En die zei: ja, eigenlijk sloeg het helemaal niet aan. We, dat, dat, dat, uiteindelijk is het nooit van de grond gekomen. Begrijp je dat? Zijn we daar hier in Nederland dan toch te lucht voor? Ja, ik heb het vergeleken met Duitsland. Daar zijn dus, uh, uh, als ik dat kijk, ook, ook op publieke televisie, hoeveel rode rubrieken daar zijn. En die bladen die er zijn... dan uh, is inderdaad de Nederlandse... ja, roddeljournalistiek, als je zo het mag noemen, uh, tammer. En ik denk ook dat Nederlanders dat uh, ook niet zo graag niet op prijs stellen. Dat soort van... Leuk. dat privéleven van politici of zo... Uh, dat dat zo op straat wordt gegooid. Ik denk, t, uh, ook met Koningshuis, hè, dat, uh, dat stellen Nederlanders ook niet op prijs. Als ze opeens zeer ja, die, lelijke de, verhalen op, over Maxima of zo... de, de ronde zouden maken. De Vlaamse verhalen zijn overigens nog veel tammer, hè? Ik bedoel, oh, die... oké. Okay. <laughs> dus er, er zijn nog grotere mietjes, ja. wou je ja. zeggen. Ja. Maar nou. ik, ik moet ook heel eerlijk zeggen... Uh, de verhalen die uh, bij ons het beste doen... dat zijn eigenlijk niet de hele harde roddelverhalen... maar dat zijn de verhalen die een bepaalde emotie oproepen. Ja, de leuke reportages dan. Ja, maar ook, ja. ook uh, als mensen iets heel zierig vinden... Um, uh, op medisch gebied of noem maar op... Um, of een heel groot drama... Hmm, dan werkt dat beter, ja. ja dat klinkt ja. altijd een beetje ja. zuur... op het moment dat je het over een drama hebt. Ja, maar maar dus, goed. Ja. Dus het is de weg van de BN'ers en na de ja. rampen. Nee, nee, nee. <laughs> uh, de BN'ers die, uh, iets, uh, ja, die iets overkomt. Oh, het ja. moet een BN'er. Oké, okay, ja. die combinatie is het, ja. Het is duidelijk. Dank voor jullie bijdrage aan dit uh, mediaforum. Um, Annette Bissel en Mathieu Slee. Dit is Radio 1. Lunch. We snel naar de andere kant van de tafel. Daar zit hier al Nico Leijenhorst uit uh, wijk bij Duurstede. En uh, hij gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsruis. Nog steeds die 128 punten staan er. Uh, begin van de week al neergezet en uh, daar moeten we nog steeds overheen. Uh, u zit, u werkt bij uitvaartkist.nl. Wat is dat? Uh, dat is een bedrijf die verkopen uitvaartkisten. Uh, precies dezelfde als uh, alle uitvaartondernemers in Nederland... Die verkopen wij gewoon aan particulieren. Dus dan ben je niet meer afhankelijk van die begrafenisondernemer... doen. En dan drie of vier keer zo goedkoop. Kijk dus, ja. dus dat kan gewoon. Precies. Ja. Dat kan iedere ja. Nederlander doen. En, en je en, kan ook bedoel, alle kanten op. Speciale wensen is allemaal mogelijk. Alles is mogelijk. Uh, ja, heel Nederland. Zeven keer 24, zou we zeggen. Kijk aan. Ja. Nou, bijzonder. Um, eens kijken of u het nieuws een beetje gevolgd hebt. We beginnen met het uh, bepalen van de nieuwsfactor. National Island Newsquiz. We will not be intimidated or threatened by these attacks. The Norwegian response to violence is more democracy, well, more openness, The and greater political participation. Well, Ja, een strijdbare premier Stoltenberg van Noorwegen gisteren tijdens een persconferentie over het optreden van de politie vlak na de aanslagen in dat land. Hier is vraag 1. Toch was er gisteren opnieuw paniek in Noorwegen toen er een gebouw in Oslo ontruimd werd omdat er een verdachte koffer was aangetroffen. Om welk gebouw ging het hier? Volgens mij een stationsruimte. Dat is goed, het centraal station van Oslo. Met een robot werd de koffer opgeruimd, er bleek niks aan de hand. Gelukkig. Vraag 2. Een uh, Nederlands Tweede Kamerlid heeft na aanleiding van de aanslag in Oslo... en de discussie die dat veroorzaakte over de PVV... een debat aangevraagd over xenofobie. Welk Kamerlid is dat? Eh, uh, Toby Hup -hup -hup van GroenLinks. Achternaam ben ik even geheimd. Ja, wat hubbeldepub de Pup heet hij niet? Tibik. Uh, iets dergelijks. Ja. Tobi is zijn voornaam. Hij is van groenlinks. Ja, hij heet Tovik. Ja En DB inderdaad. Juist. Ja. Dit was van groenlinks. contaminatie. Het is een beetje de klok en de klepel. Dus dat Juist. laten we even aan de jury ja. over. Goed. Uh, vraag drie. Sociaaldemocraten in Scandinavië hebben meer te maken gehad met heftige aanslagen. Wie kwam er in 1986 door een aanslag om het leven in Zweden? Olaf Palme. En dat is goed. Hij was de leider van de Sveriges Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Arbeiderspartij dus. En uh, tweemaal premier van Zweden. Eerst van 1969 tot 1976. En de tweede keer van 1982 tot het moment dat hij werd vermoord was in 1986. We gaan naar vraag 4. Een geluidsfragment. Wie horen we hier praten? Wij zullen ook aan KPN, en dat heb ik inmiddels ook aan de vertegenwoordiger van KPN... bij mij in het crisisstaf gemeld, graag willen weten hoe dat nou precies is kunnen gebeuren. reguliere onderhoud, je zou kunnen zeggen, dat moet toch gladjes verlopen. Dat is Abu Talib, burgemeester van Rotterdam. Helemaal goed. Vraag 5. Door de storing, daar ging het namelijk over, was het overkoepelende communicatiesysteem... dat de hulpdiensten in Rotterdam en ook elders in Nederland gebruiken slecht bereikbaar. Wat is de naam van dat systeem? Volgens mij c C2000. En dat is goed. Vraag 6. Uh, dat is de laatste vraag. U krijgt maximaal 4 punten als u het helemaal bij het goede eind hebt en snel reageert. Het gaat over aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Dus één term uit het nieuws. De vraag is simpel. Wat bedoelen we hier? Als u het antwoord weet, onmiddellijk stoppen. En dan zetten wij de teller ook stop. En dan weten we hoeveel er nog bij komt. Hier zijn de aanwijzingen: 4. Volgens sommigen blijf ik een provinciaaltje. 3. Ik ben er al een tijdje op mezelf, maar kan het niet alleen. 2. Albanese richten een bevrijdingsleger voor mij Stop. op dat ze UCK noemden. Kosovo. En dat is goed. Want de laatste aanwijzing was geweest... aan mijn grens met Servië was het weer heel erg onrustig. Er zijn daar allerlei schermutselingen. Deel van het internationale gemeenschap heeft Kosovo erkend. Waaronder België, Nederland en de Verenigde Staten. Dat had te maken met die eerste aanwijzing. En uh, Kosovo heeft zich weliswaar onafhankelijk verklaard... maar ze redden het niet helemaal alleen. En sindsdien staat Kosovo onder bestuur van de VN...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 Vandaag luidt de stelling. Het is goed dat steeds meer vrouwen in het ziekenhuis bevallen. Het aantal vrouwen dat kiest voor een bevalling in het ziekenhuis stijgt. Er moeten zelfs verloskamers worden bijgebouwd. Uh, het heeft ermee te maken dat uh, volgens onderzoek het uh, sterftecijfer thuis uh, hoger wordt de laatste tijd. En bovendien willen veel vrouwen wat aan pijnbestrijding doen en dat kan alleen maar in het ziekenhuis. Vandaar de stelling. Het is goed dat steeds meer vrouwen in het ziekenhuis bevallen. Bent u daarmee eens of oneens en zo mest dat naar 70-70? Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800 -1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En twitteren, doe dat dan met hekje standpunt. Terug bij Nico staat Wijk bij Duursteden. Factor 6, dat betekent 22 vragen goed. Dat wordt... He Een dat hele lastig. Wordt lastig, maar het kan, wel. het kan wel. Dat zeg ik echt bij, want uh, uh, nou ja, het is gewoon mogelijk in 90 seconden. We gaan het gewoon proberen, want we moeten uiteindelijk in de buurt van die 128 komen. Als u bereid bent, gaan we van start. Ja, Komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Een Arnhem ziekenhuis roept oud op om zich te laten testen op welke bacterie? MRSA. Dat is goed. Welke trainer heeft het helemaal gehad met voetballer Sergio Romero? Gent-Jan van Beek. Is goed. Hoe heet de bekende aap die deze week voor de vijfde keer vader werd? Geen idee, pas. B Bokito. In zijn eerste videoboodschap steunt hij de opstandelingen in Syrië. Hoe heet de nieuwe leider van Al-Qaeda? Al-Shariri. Zawahiri heet hij. Het wereldvoedselprogramma van de VN is begonnen met het brengen van noodhulp naar welk land? Congo. Fout, Somalië. Waardoor is Amy Winehouse volgens een verklaring van haar familie overleden? Door alcoholtekort. Ja, een gebrek aan alcohol. De dader van welke aanslag is op de Libische tv verschenen? Van de aanslag Lockerbie. Dat is goed. De verkopen van wat voor soort toiletbrillen in Engeland schieten omhoog? Pas. XXL-toiletbrillen, extra groot. Van welke legendarische platenbaas en zanger kunnen mensen vanavond afscheid nemen? Pas. Johnny Hoes, welke Spartak Moskou spelen maakt geen deel uit van de voorlopige selectie van het Nederlands elftal? Demi de Is goed. Het OM zet het al eerder aangetekende beroep in de zaak rond welke verslaggever door. Pas. Alberto Stegenman. Van alle werknemers in de EU hadden inwoners van Denemarken en welk ander land de meeste vrije dagen. Noorwegen? Nee, Duitsland. Welke voetballer heeft het hoofd van zijn liefje op zijn buik getatoeëerd? Pas. Wesley Snijder. De regering van welk land dreigt de Libische ambassadeur en zijn staf het land uit te zetten? Engeland. Dat is goed. Welke Limburgse gemeente wil nieuwkomers uit Europa... die geen inkomen hebben vanaf september buiten de deur houden? Fals. En dat is ook goed. Je zat nog net voor de knal. Um, ja, dat was best lastig. Die druk was er toch hè, van die 22. Ja, te veel. Ja. U hebt er 7 goed, Maal 6 is 42. Dat is helemaal niet zo verkeerd. Maar ja, niet genoeg voor de eindoverwinning. Nee, dat uh, kan ik uitrekenen. Ja, ja. dus helaas. Morgen ja. nog één kans om, uh, om die 128 uh, aan de kant te spelen. We gaan kijken of dat lukt. U krijgt van ons de normale prijzen mee. Dus de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio en een mok. En ik wens u een goede reis terug naar, ik geloof. naar Wijk bij Duursteen. Ik geloof. ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. En CRV. Vrijdagmiddag. Morgen vanuit de Kroon in Amsterdam. Hoe kijkt triodosbankier Matthijs Bierman aan tegen de crisis? Waarom de mens een muzikaal dier is? Gastrecesent Peter Buwalda. Sport met Frits Barend. En het journalistepunt. U bent welkom in de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Van 2 tot half 5 bij Vrijdag, middag,